Geen probleem, oké, okay, dan gaan we nu starten. Ja, niet schrikken. Daar komt hij. <middels> Wat hoor ik met die jingelt allemaal? Ja, dat cool. Het rammelt allemaal. Ja, wat is dat nou? Het loopt vast, de boel. Ik heb ze van de week grote servicebeurt gezond. Nou, dat heeft lekker geholpen, de grote uh, de uh, servicebeurt, hoor. Uh, dat is helemaal gaar, dat is doorgedraaid. Nou, nou gaan moesten nieuwe, nieuwe moest erin, dus die heb ik de We gezet. gaan gauw beginnen, ik luister maar verder niet meer. We gaan gauw beginnen een met een nieuwe inlopen, aflevering. Dat is groot. net zoals met met Ja, auto. we misschien, dus alles moet inlopen. Dus, uh, nou, we gaan gauw beginnen, want we zitten knockie-knockie. We hebben namelijk, erg leuk, we hebben een hele belangrijke gast in het programma. En die moet gauw weg, dus die aan... Wat is er nou, de grote? Ik zit even met... Wat jij zo jammer altijd vindt. Dan begin je probeer het programma te beginnen. En dan wordt het er doorheen gebouwd als jingles die niet starten. Ja, het gaat Het komt, gaat al het en komt zo weer uh, op. Uh, nou, wat uh, is er even snel dan? Uh, Kom op. Nou, uh, we zitten nog niet. Boodschappen thuis op de gang. Appelgebakkie en een hardgekookt ei. Weet ik het verschil tussen een appelgebakkie en een hardgekookt ei? Nee, nou, dan weet ik niet wat is het verschil. Nou, de, die, die, die, die, dat appelgebakkie, ja. dat is dus eigenlijk meel, wat heel ja. heet is geworden. Ja, en ja. daar hebben ze appel ja. in ja, gedaan. Ja, ja, ja. En een ja. hardgekookt ei komt ja. uh, van de kip. Ja. Dat, wat is dat nou voor info Maar Natuurlijk op een hardgekookt ei van een nou ja. begrijp, dat is toch... Wat is... Wat heb het nou over? Nou, ik, dat ik, weet toch nou, iedereen? ik vraag weet je het verschil en ja. je zegt nee dus... Ja ik, denk, ik zeg ik nee, ik uit. denk er komt een grap, dat is toch... Nee, ik wilde gewoon even... De groot... Wat, wat, wat hoor ik? Wat? Dat wat is, oh, dat wat is, de, is dit nou weer? Wat hoort de er? De nieuwe sirene die bij de buitendeur hangt. Sirene bij de buitendeur. Ja, dat wat is in verband we? met de verscherpte bewaking. Hoe werkt dat dan? Waarom gaat het dat een keer? Hij uh, reageert er op uh, lichaamstemperatuur. lichaamstemperatuur. Dus, uh, als er iemand voor de deur staat, dan gaat die automatisch. Maar hoe krijgen we, we dit stil begraven? In geen geval. hè? je kan er gewoon een deur bellen of gewoon dingen Dat is toch heel normaal. We hebben hier ja, ja lawaai is het hier overal, zeg. Even de lawaai. Ik wil zeggen, nou, goedemorgen. Ja, dat is een beetje een bewaking. Oh, beschrijving de bewaking. Oh, dat vind ik wel goed. Nou ja, dat is niet zo belangrijk. We gaan. Ja, weet je. het tegenwoordig echt overdreven, mensen. Een beetje overdreven Ja, overdreven. Ik vind wel belangrijk dat we dat moet op. Ik vind trouwens ook wat ik niet begrijp. Ik zou al lang. dat je Er is geen idee dat je gefouilleerd wordt als je binnenkomt. Nee, is toch niet. Ja, maar zorgen, ja, dat, zorg, is dat ik lijkt, ik mij ik ja. lijkt mij normaal. Ik zou er geen bezwaar tegen hebben als ze mij gingen voegen. Nee, Waarom? Dat ze even bij mij kijken of ik, of ik, of ik, of ik, of ik gewaagd eh, ben of ja. zo. Oh, ja. ja, dat zou ik willen weten van dezelfde man. Ik kom van over hier staan, Ik Ga ja, nou, nou, nou, nou, daar nou, nou, nou niet op in te groot. Laten we dat nou niet hoor. Ja hoor, is wel goed. Zal ik een beetje zomerslaan? Ik heb er twee handen hoor. toos laat mij nou Eerst even rustig, Wanneer we Groot is eerst met mij bezig, zeg hè? u, u hebt hier nog niet gevoeld. Hè? Oh nou, nou, geen wapen. Nou, nou, nou, nou, nou, ik ben nog niet helemaal klaar ja, zo oh. ja, misselijk oh, van. Oh, ik, ik ben het zo blij is. dat dit radio is. Je zat hier toch op televisie ja. ja, allemaal af en toe. En draai je ja, ja. Nou. Zijn we ja. nog klaar ja. de allemaal? Kunnen we nog gewoon verder met We gaan, maar ja? Het is veilig, Dik. Het is veilig, Dik. Er staat iemand voor de deur, Dik. Er staat iemand voor de deur. Nou, wie staat er voor de deur? Dat doet toch allemaal, Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Mijn naam is Van Zwieten. Oh. Oh, mijn naam is uh, Meneer de Groot. Meneer de Groot. Ah, meneer de Groot van de van de, van de dik voor mekaar show. Ja, ja, natuurlijk van de dik. Nee, van, van, van, hij is van rondom om tien. voor? Eh, nou, ik dacht dat u bij de dik voor mekaar show zit bij rondom om tien. Nou, nee, nee of, natuurlijk wat u het zei. Ja, ja dat van, zeg je wel, dat zeg je zo. Maar, gaat, maar kom u toe, waar gaat het over? Eh, wat nou, is ik ben hier. Uh, ik ben dus van de Tros. van de, de happy dingetjes. Oh, ik heb u destijds ge. Ik, ging er, ik ga ook over de rugzakken. De inkoop oh, oh, oh, van de rugzakken. Oh, oh, nou trouwens, is, alle heb ik dingetjes, ja, zal maar zeggen. De wil. ralle vindbare uh, oplaspop. Oh, oh, oh, oh, <laughs> en uh, nou kom ik eens even informeren in verband met de kerstpakketten. Kerstpakketten? Wat is er met de kerstpakketten? Ja. Nou, dat u uh, even wat u wil hebben van de oh, kerstpakket. U mag het zelf samenstellen. Oh, ja, ja. Dat is toch uh, dat is een idee van de tros. Oh, dat oh, dat oh, u dat zelf. Uh, oh, dat u even zeggen wat u hebt. Dat je zelf je kerstpakket kan aan, dat, dat is bij de kerstpakket. wat wil u hebben? Oh, ja. Wat wil je hebben? Ja, dat is een goede vraag. Ja, zeg u het maar. Ik schrijf het meteen uh, ja, op het als u zegt. Dat, uh, wat, is, wat is er al? Het is veel natuurlijk. Het is overvloedig. Je zo, nou, nou uh, wat ja. ik bijvoorbeeld wel erg... Zeg bijvoorbeeld Een paar lekkere flessen wijn, een fles rode wijn... en een fles witte wijn bijvoorbeeld. Die hebben we niet. Die hebben we niet? Dat is nou toevallig het enige wat we niet hebben. U kan alles oh, opnoemen, maar u noemt nou toevallig iets nee, op wat er niet op de lijn staat. Nou, ja. Nee, wijn is niet. Nee, maar niet zeg u maar iets anders, uh, maakt niet uit. Nou, Ik schrijf uh, het meteen nou, op. Dan dan nou, dan bijvoorbeeld iets van lekker met de kerst, maar een beetje wat kaas. Diverse soorten kaas of zo. Leuk, leuke assortiment Franse kaas. Is dat... Ja, dat hebben we ook niet. Heb u ook niet? Nee, dat is nou heel toevallig. U noemt nou weer toevallig iets op wat er nou niet op staat. Ik heb hier een lijst met duizend artikelen en u noemt nou toevallig twee dingen dingen die nu op tafel. Valse kaas en eh uh, en, uh, en bijen, uh, ja, dat, uh, maar er ja, is zat hoor. Is ja, zat, ja. Maar iets van nou, een, een, een paar pantoffels. Dat ja, ja. is mogelijk. Ja. Hoezo? Heb, heb, heb, hebben die ook, hebben die ik, ook ik, niet? Heb, ik heb hier een lijst met 10.000 artikelen ja. en u, u noemt achter me een artikel die er nou ja, net ja, niet op staat. Er is, is er nou niks wat u wat hier op de lijst staat van ik weet niet wat u op die lijst hebt staan. Ik noem al uit. Ja, wat wat staat er staat eigenlijk van alles op wat staat er niet op? Nou ja, ik noem dingen op die staan dus toch maar stond er niet op dat niet die dat komt er niet op Wat nee, nee, staat er nou wel maar, maar, maar, nou, op. nou als ik een uh... Als ik u een voorbeeld ja, mag nou, geven. Bijvoorbeeld hier helpen. zo heb ik. Ja, Heel leuk. 10 meter tuinslang. Oh, leuk. Zo. Een meter tuinslang. Dat is dus toch leuk? Nou, nou dat vind ik geen gek cadeau. Of oh. Is dat nou een gek cadeau? Ja, natuurlijk. Wat moet ik nou met 10 meter tuinslang? Wie ja. krijgt nou 10 meter tuinslang voor zijn kerstdag? Nou, als u het opgeeft, dan zorg ik dat u ze krijgt Ik ja. wil wel 20 ja. meter krijgen. Nou, Hoeveel nee, u hebben wil, maakt mij niet uit. Als het maar in het pakket kan, natuurlijk. Ja, De afmetingen zijn natuurlijk beperkt. Oh, hoe groot is het pakket dan? Nou, ze gaan er bij de tros vanuit. Uit een kinderhand is gauw gevuld. Dus uh, die wat? afmetingen moeten we een beetje vanuit Ja, Maar gaat nou in de kinderhand? Dan krijg je toch niks zien in de kinderhand? Dan nou, daar gaat toch wel Om wat in. Ja, nou, wat dan? Nou, bijvoorbeeld een doosie, doosie bandenplak of zo. Doosie bandenplak. Nou, nee, wat maar is dan, is dan nou een doosie kerstbandenplak, hè. Doosie kerstbandenplak. kerstbandenplak, kerstbandenplak, hè? kerstbandenplak ja, hè? Wat is nou Met het logo met van de tros op het doosie. Nou, daar zijn we blij mee. Dus kerstbandenplak. Jongen, jongen. Nou, dat is een geweldige kerstpakket. Wat heb jij gehad voor je kerst een doosie kerstbandenplak? Ja, op ja, ja, Op de Tros. Nou hoor als u, als u het zo zegt, klinkt, klinkt het toch heel leuk, nee, niet? Is nou, we zitten nou niks in de pakket dat je zegt van nou, dat, dat is nou hè, dat, we, dat oh. wil iedereen nou, hebben. Oh, ietsje, hè, inderdaad, u vraagt maar er zit toevallig ja. dit jaar, dus nieuw hè, Er is, is net oh. nieuw in het, oh, in oh, de, in oh, het assortiment opgenomen. Oh. Oh. Oh, wat is dat? Ja, dat is de Tros Strandbal. <laughs> ha ha hallo? Ja, ik, ik zat even te verwerken. Trost, de... strandbal. Straf... strandbal. Dorf straf... Dorf je hebt, je hebt, wat heb je nou een, een, een, een, een strandbal in een kerstpakket? Nou. Wat moet je dan met een strandbal midden in de winter? nee nou, ja. je toch niks aan? Nee maar, nee, maar jij hebt er sowieso niks aan. Hoezo nee. heb je, sowieso ah, je er sowieso ja, niks ja. Hij is lekker Ja, hij is zo lekker, z'n bandje. Hij is lekker. Maar daarom wel. is het juist zo leuk. Daarom gaat hij, die strandbal, ja. die kan u krijgen in combinatie met... Een doosie bandenplak. Oh, nee. kerstbanden. Kerstbandenplak. Ja, dus de kerststrandbal ja, ja, ja. samen met ja, kerst. Dan heb je wel een mooi pakket Ja, nou, zeker oh. een mooi pakket. Hè. Dat, ja. dat, dat, dat wil iedereen wel dat hebben. Dat lijkt mij ook. Zal ik, u, zal ik u daar dan voor noteren? Ja, ja, ja. Nou, wat ja dan schrijf jullie op. Ja, die de, de, kerststrandbal met kerstbandenplak. Nou, prettige kerstwagen. En wat mag ik voor de dames opschrijven? Hebben de dames al een keuze gemaakt? Ik vind het heel erg moeilijk. Ja, er is veel. Hebben jullie nog een suggestie? Nou, al ik heb misschien wel iets. Ja, nou, ik voor, heb misschien wel een eind, ideetje. Uh, dat zit in de kerstlezerie. Oh, langerie. Oh, ja, oh, ja, dat oh, zit er. Oh, oh, dat is heel ja. speciaal. Ja, dat is namelijk is ook net nieuw in het assortiment. Het ja, is de multifunctionele dameslip. Multifunctionele? Ja. Multifunctionele. Wat, wat is er dan multifunctionele aan? Nou, in uw maat kan je hem zomers ook gebruiken als bungalow-tent. U luistert de voor Joe? De Elke zaterdag op Radio D. Elke ja, zaterdag, hè. Ja, bij de trots. Bij de trossen, ja. Elke zaterdag. Elke zaterdag morgen. zo half twaalf, twaalf, twaalf Elke wouden. zaterdag. Nou, je zal maar je beluisteren elke zaterdag. We gaan gauw verder, want we zouden ook al zijn. We zitten Nokkie Nokkie. we hebben een heleboel mensen. En heel leuk, leek mij. Wat is een belangrijke artiest die al een tijdje staat te wachten? En hij heeft nog meer te doen, dus we moeten gauw. <tied> We hebben, we hebben belangrijke gasten, nou even die prijsvraag. nou, kom op, even snel dan, jongens. We zitten al weer dik aan de tijd, uh, door uh, je hand al heen wein allemaal. Weinig. Nou, wat Gaat heb ik, je nou voor prijs, Ik heb De, nou, vraag, de vraag van vorige week. Oh ja, eerst is de vraag. Wat nou, was de vraag die, van vorige week? Prijs vragen. Ja, okay. het, uh, uh, zal ik maar gaan beginnen met de vraag van ja, vorige week. Ja, me we op met de vraag van vorige week. Ik op de doorheen Pak nou. de emmer. De emmer. Een, nou nee, dat wou oh ik even God. zeggen. We yes. doen het uh, deze week op een andere manier. Want die mee mee emmer, dat is, uh, is toto los. Oh, oh. oh, is die... Uh, oh. Ja, die is, uh, maar hij zat gelukkig uh, wel strak in de verzekering. Oh, je hebt geld toegevoegd. Ja, we hebben er wel, maar voordeel heb ik het nog wel uit want oh, ja. dus ja, ja. ik heb dus voor de aankoopprijs van ja. die emmer, heb ja. ik dus een, uh, ja. Ja. Ja. een gloednieuwe megafoon, heb ik. Oh, een uh, megafoon, megafoon. <laughs> is dat, ja. dit, dat is dit de... apparaat. Ja. Ik ja. Oh. Oh. Zoekere, Zo. is ja, dat is we we wat een apparaat. Ja, dat is bijzonder, en heb een vader, een heel mooi apart geluid doorkrijgen. krijgen. Apart geluid, nou, soorten, kijk uit het aangehouden. Wie valt het dan? Even Hallo, hallo, hallo, hier is Dick Leo. Wilt u onmiddellijk van die WIP gaan? Gaat van die WIP! gaat oh, nee, Maar om, uh, een idee natuurlijk ja, om even... Oh, dat, uh, er is, is geen he? WIP, maar als stel dat er een WIP zou zijn... Ja, dan, dan, zijn, dan, we zijn ...dan leggen ze wel beneden nou, natuurlijk dan nu wat ik dan zeg. Ook, zeg. Jo, Ja, dat hebben we nou in plaats. plaatsgegeven! Ik weet niet of ik niet liever de emmer had, maar goed! We gaan gewoon de vraag van de... Ja, de vraag van vorige week! Wat is de vraag van vorige week? Ja, was de vraag? Ja, wat oh ja, de vraag, vraag van nou, wat vorige de vraag? week. Daar komt-ie hoor, daar gaat, ja, daar gaat hoor. Ja. Hallo, hallo, hier volgt de vraag van vorige week. De vraag van vorige week was... Als er één schaap over de dom is... ...puntje, puntje, puntje! Oh, dat klopt niet dat ding. wat er maar is, maar... Het ja. knopje zit niet Heel. helemaal, er uh, ja, ja, ja. zit ja. speling in het knopje ja. van, de, van de, waar ja. je aan en uit kunt zetten. moet ik even vastzetten waarschijnlijk. Ja. Ja. Ja. Ik, even ik heb ja. hem uit een dumphandel. Uh, ja. Er was een uh, aanbieding in het oh, dumphandel. Hallo oh. oh. Leo! Oh. Omdat oh. ik hem constant betaalde, krijg ik gratis een kerstrandbal bij een doosje bandplak. Leo! Ja, dat is Leo, we hebben de vraag al. Ja, ik vergeet oh, het neem me niet klaar. Hij is wel lekker duidelijk, hè? Dat is Dat is niet normaal weer. Heel duidelijk. Nou, dat was hem. de vraag van vorige week. ik heb hier Emil Urban uit Zwolle. Oh, we zijn voor de kamp, mensen. We Als er één schaap over de dam is, dan krijg je de hoop gemak. Ja, dat is wel Ja, want deze is oh, ook is hij uh, José Buisman, José uit Buisman ja. uh, als er één ah, schaap aan de overkant is. Ja, ja, maar, wat maakt het nou uit dat het over de eh, dam dat is, dat is, is toch hetzelfde? Ah, als er één schaap over de dam is, nou, dan is de... hij aan de overkant. Hij de En een roos uit Almere. Gewoon zeer, weet je dan. Al en toe doe ik dat gewoon zeer. Ik heb zo'n bewegende moedervlek en die voel ik van gewoon. Als er één schaap over de dam is, loopt hij op het oh, dam. Oh, daar lopen de hele grote hele grote hele grote de grote hele grote hele grote hele grote is grote hele grote hele grote hele grote hele grote hele grote hele grote hele grote hele grote hele grote hele grote hele de hele nou, het zit er niet zo dom te heren. Ik heb een oud verhaal op jou gewonnen. Zit het niet goed, Zit het hek niet goed? Hoe oh. oh. <hijen> <goed. hijen> oh. mensen, de mensen, de mensen, de mensen, de mensen. Oh, Jeroen Mante ja. uit Amersfoort. Goeie, hoe kom je eraf, Als ze ja. uitschapen over de dam is, den minder put. Den men de <hijen> En, uh, deze is natuurlijk uh, zeer bijzonder, nou, als uh, Henry Gijselaars ja. uit Berg en blijkt, die woont ja, in heen de, heen twee dorpen te tegelijk. als er één schaap over de dam is, no. <laughs> dan val ik al in slaap. No, nou, een, ja, een beetje surfbootsma als nog, uh, Helmond, een verdor, als er, als er één schaap, een schaap... De tangen, een over afgelopen. de dam is, zit hij onder de duivenstroom. Je zit lekker met je bootdrappetje daar en je vuurzigheid daar Dik, Dik, de er te winnen. Hallo, hallo, hier is Dikke Leo. Dat weer Leo, kan er dan het rustiger, ja? Eerst, een, ja. Heb even. Oh, kijk, ja, ja, ja, je er he een bierveeltje tussen gedaan. een lekker professioneel, ook allemaal met een bierveeltje. Nee, natuurlijk heb je niks van Wat de winnaar? De winnaar even snel, nou Hallo, hallo, hier is Dikke Leo met de winnaar. De winnaar is... Hamersma. Harry Hamersma Harry Hamersma Hij toch weer los, knoppie, ja, ja, hè dus ja. hij is niet nee, helemaal Hij dat helemaal nee, hij niet oh. oh. eh, Hebben we een Een plastic lepel ja, ja, Of van ja, dat is, is goed ja, En nou, ja, waarom kunnen we nou niet gewoon zeggen Hallo, maar. hallo Leo, De winnaar is Harry Hamersma Prinsenhuip Heup. de grond schiet hij weer Hij breekt op dat levert is dat dat plastic. Ja, lepeltje is van, van plastic. Heuvel, Laan, 42. Ja. Ja. Uh, de postcode. Nou Hebben we het nou? In maaien! Ja, klaar, ja, hè, We zijn zeg! Dus, is de winnaar! Ja, dat is de winnaar! In, de mocht is heel leuk! Als er één schaap... ...over de Alla, das... <laughs> Moet je wachten... ...tot het rode licht is gedoofd... ...want er kan nog een schaap komen! <laughs> Ja, ja, ja, ja. Dat is ...van uh, garantie ja. ofzo ja, ja, Nou dat hè? weet ik veel, dat is ik toch ook, iets, uh, dat Ik ga er de wel even mee terug, want ja, is, mee terug. is ook ja, geen doen zo. Hallo, hallo Is geen werk, dan dat ik de kreerpeter die geduikte armen weer terug Ja, de kreerpeter die gedeukte Maar nou, vergen we nog de nieuwe opgave Oh, is hier, die nieuwe opgave, Oh, is het zelf niet ja, maar dat natuurlijk Nou, kom op dan Hallo, hallo Ja, hallo, hallo Nieuwe opgave Nou, uh, de nieuwe is van deze week ja, is... wordt word. zoals de, de waar. Oh. ja man, ik ben met duizend, ik moet gelijk het pijp en het de... knoppen in en gelijk oh, uh, het uit. zonder is helemaal niet nodig. zoals de waard is. Ja, puntje, van, puntje, puntje, puntje. Oh. We zijn er, ja, er Dat ja, zo... ja, is Het ding is hard. Uit er dus geen werken zo. niet meer. Mocht u daar een leuk ja. antwoord op hebben, ja, zoals de waard ja, is, puntje, ja, is puntje, puntje, ja, uh, schrijft u dat dan, uh, e-mailt u dat dan aan dikvolmekaar. apenstaartje, pros.nl. Ja, dik voor show, is dik voor gezellig. Dik voor mekaar zo is dik voor elkaar gezellig En je je radio aanstaan, dan kunnen we luisteren gaan Mooi, daar hebben we denk ik nog even tijd voor de hoofd Ik wil zeggen, daar hebben we nog net even tijd voor onze hoofd Dan blijven we nog een paar zo jammer, zo'n hele uitzending verknaald geen voor de de, de hoofdgraag laat voor hoofd, de deur. Doe we ook, kom binnen, maar, niet door, maar binnen met dit ga door. Volgende week gewoon normaal onze oude deur met deur klaar. Ja, maar is, maar in we moeten daar met de maken. Hè. Dames en heren, onze hoofdgraag van vanavond. Andréa's. Ja, is zeker lekker af. Ja, hij ziet ja, uit. Hij ziet er heel goed uit. Ja, heel goed uit. Wat heeft hij nou bij dat dat is je? Het is vijf kilo uien. Vijf ja, kilo uien? Uien snijden? Vanwege zijn nieuwe plaat gaat hij trakteren. Wat uien! Uh, hij gaat Uien zoeken. Uien zoeken. Uien Ja, Het is een Russie uien snijden. Dan gaat hij nou tijdens die uien zitten snijden. Hij kan het wel. Ja, dat ik niet. Maar niet verstandig. Hij Hij doet niet verstandig. Ja, dat is wel gek. Hij heeft ieder stil van Laat hij nou stoppen met zijn uien. Ja, maar hij, hij wil uien? Hij wil, hij wil trafie, hij... Hij... Ja, met een kader lopen over zijn wangen, Hij kan niet zingen. En staat ben zo dat stroom... ja, hij uien. Blijven we hoor. Jij ook, ook. Ja, iedereen. Ja, ik heb het uh... Ja, ik ga het zelf. Ja, ik heb het zelf. Ja, ik heb het zelf. Ja, ik het zelf. Ja, ik het Ja, Ja, ik het Ja, Ja, Ah lazımichikente! je aard! Heup, doet hij nou niet gewoon een de Een bakje voor je Take him out! Zet dat ding uit! Op dat kroon, je moet dat tegen. Dat is hem. Dat is toch niet. De mensen thuis. Spiekerslim op de vloer thuis. Hallo Fins. Hallo Fins. Hier is meneer De Groot. ik doe even de uitslag van de prijsvraag van vorige week. Ik kan niet veel meer hebben hoor. Ik ben echt aan het einde nu hoor. Ik kan echt niet veel meer hebben. De prijsvraag in het meneer De Groot magazine. In de meneer De Groot Ik de oplossing van het meneer De oplossing van het meneer De Groot ja, ik had een prijsvraag. Dan gaan we wat krijgen hoor mensen, er komt wat hoor. Het probleem, ook nog een probleem. Hoe hou je op heel makkelijke wijze een eekhoorn en een koffiezetapparaat Hoe kun je het beste een eekhoorn en een koffiezetapparaat uit elkaar houden? Nou, hoe hou je die uit elkaar? Het beste is, je zet ze onder een boom. En wie het eerst boven is, is het eekhoorn. We zijn er weer door! Weet je dat ik ben over, over mijn hele lichaam ben ik nat, ja, ja. gewoon nat ja, gaan over mijn hele gaan. lichaam. Ben je dat? rustig dan, dan geef het gaat, ik even de, als u een leuk kost, antwoord hebt op de vraag, zoals de waard is, puntje, puntje, puntje, e-mailt u dan een leuk antwoord aan, dik voor mekaar, apenstaartje. Ik kom elkaar, apenstaafje, cross.nl. dat is daar wel aan. Als je een aanmerking het... koopt, dan een fantastische rugzak. Ik denk, man? denk dat ik het hele weekend niks ja. meer doe. Ik ga ja. gewoon plat liggen. En oh. oh. plat liggen in een koude kamer. Oh, oh. Ik kan niks meer. Ja. Ja, het ligt daar ook geen verlichting. Ik ga er helemaal niks meer hebben. Ik ben met